Thomas Thomassen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk in het Groningse Finsterwolde zijn drie doden gevallen. Het zijn drie mannen uit de Oldamt van 29, 33 en 41 jaar. Een 32-jarige vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers zaten in een auto die door nog onbekende oorzaak... in een flauwe bocht van de weg raakte en in brand vloog. Er waren geen andere auto's bij betrokken.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 Het was voor de derde nacht op rij onrustig in de Haagse Schilderswijk. Opnieuw gingen grote groepen jongeren de straat op. De politie heeft 27 mensen aangehouden... en er zijn zes scooters in beslag genomen. Aan het Jacob van Kampenplein brandde een gebouwtje van de gemeente uit. Volgens ooggetuigen gebeurde dat... nadat een molotovcocktail tegen het gebouw was gegooid. Het wapenembargo tegen Iran wordt niet voor onbepaalde tijd verlengd. Een voorstel van de VS werd in de VN-veiligheidsraad verworpen... In 2015 sprak Iran met zes grote landen af dat het zijn nucleaire programma zou afschalen in ruil voor verlichting van de sancties. Onderdeel daarvan is de afschaffing van het wapenembargo in oktober van dit jaar. Amerika heeft zich een paar jaar geleden teruggetrokken uit de afspraken met Iran en wil de sancties juist weer versterken.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 Zandvoort uit Zandvoort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 En uh, ik moet u vertellen: het zijn een heleboel, na nou, bijna allemaal, uh, mensen die geboren zijn in, uh, in België. Vlaamse artiesten, maar uh, ja, ze zingen oud-Hollandse liederen. Als opening hoe je natuurlijk ons herkennen: het is de melodie van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. En de volgende artiest is uh, Jimmy Frey, artiestenaam van Ivan O. A. Moerman. Geboren in Brugge op 28 april 1939. Een Vlaamse zanger, zijn bekendste nummers zijn uh, Zaragoza, Zo mooi, Zo blond en Zo alleen. En Rooster voor Sandra, en die kennen we allemaal. Ik heb een andere plaat voor, Jimmy Frey met Jong Zo Jong. We'll I'm the ...omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is een dame, Rita De Neve. Geboren in Liedenkerken op 6 december 1944... ...en overleden in Mechelen op 13 januari 2018... ...was een Vlaamse zangeres. De Neve is vooral bekend van haar lied de allereerste keer. Dat was in 1971 dat er nummer 1 hit in, de, in Vlaanderen was. Ze begon haar carrière in 1961. Vier jaar later won ze de finale van het talentenjachtprogramma Ontdekte Ster... En in 1966 was ze lid van de Belgische ploeg. Die derde werd op het Songfestival van Knokke... De bekeren voor een zongvoordracht. En u hoort er nu Rita de Neve met Maar met Vlaamse Meisjes. Jij denkt dat de liefde een luchtig vermaak is. En dat variatie een gewone taak is. Zag jou met een Zweedse, toen weer met een Faanse. En laatst kuste jij nog een Amerikaanse.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 Mokale Omroep uit de Badplaats Zandvoort iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 en op zaterdag. Als het goed is tussen 1 en 2. Spindags hoort u dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En vandaag heel veel Vlaamse muziek. Zo ook de volgende artiest, Johan Stoltz. Echte naam van Johannes Lucas E.J. Stolle geboren in Eeklo op 2 januari 1930 en overleden in Gent op 3 april 2018... was een Belgische zanger, pianist en componist. En hij volgde lessen aan het muziekconservatorium in Gent. Hij werkte onder meer met de posten bij het postorenbedrijf Unigro... en als ambtenaar bij de stad Eeklo en bij de post. Hij componeerde het nummer Verlangen, waarmee Anneke... Stoetaerts in 1967 deelnam aan het liedjesprogramma... Konzani Simia op het BRT-televisie. En u hoort hem nu, Johan Stoltz met Sonja. Ik lig de mijmeren in mijn bed... en rook een laatste sigaret. Sonja. Een verre nachtring geeft een gil... dan wordt de wereld weer zo stil. Sonja. Ik vraag me af, waar ben je nu en welke man verwen je nu, Sonja? Mijn grote liefde, dat was jij, waarom is alles nu voorbij, Sonja, zeg het mij.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 Geef mij de vodka, Anoushka, en laat ons alleen de vodka, begrijp me, maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anoushka, en kijk niet zo kwaad. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op praat. Ik moet dag in dag uit mijn best wel doen, en jij zit mee op nultrand. Maar in die fles zit nog een hele moe. Hoe kun je het ooit bedenken, mij te weigeren en te schenken? Heb je dan werkelijk geen gevoel? Mee vodka, Anoushka, Anna, vodka, me, Geef mee de vodka, Anoushka, vandaag, al die De vodka begreep me, maar jij bent gemeen. Geef mee de vodka, Anoushka. Mee, dan ga ik naar Peter, die heeft nog meer dan jij Al voor Ivan heus niet meer, want Anoushika kijkt op week, Steeds als hij een glaasje wil, staat Anoushika's moet niet stil Ivan laat dat, want ik haat dat, hou je maat wat Want jou staat dat als een nette man, niet dat je zoveel vodka drinkt En grondend zegt daar dan, diezelfde nette man Geef mij de vodka Anoushika en laat ons alleen De vodka begrijp me, maar jij bent gemeen Geef mij de vodka Anoushika en kijk niet zo kwaad Als jij zo blijft kijken Ga ik direct op praten. Ik moet dag in, dag uit Mijn best wel doen En jij zit mij op noodrand Doe maar in die bles zit nog een heleboel Hoe kun je het ooit bedenken Tijd te weigeren in te schenken Heb je dan werkelijk geen gevoel Geef mee de vodka, Anoushka, en laat ons alleen de vodka me, maar jij bent gemeen. Geef mee de vodka, Anoushka, want weger je mee, dan ga ik naar Pieter, die heeft nog meer dan jij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Geef mee de vodka. Anoushka en laat ons alleen De vodka begrijpt me, maar jij bent gemeen Geef mee de vodka Anushka en kijk niet zo kwaad Als jij zo blijft kijken ga ik direct op raad Ik moet dag in dag uit mijn best te doen En jij zit mee op nul brandzoen, maar in die fles zit nog een hele boek Hoe kun je het ooit bedenken? Mijn te weigeren te schenken Heb je dan werkelijk geen gevoel? Geef mij de vodka Anoushka en laat ons alleen de vodka begrijpt me, maar jij bent gemien, gief mee de vodka, Anoush, van weger je mee, dan ga ik naar Peter, die heeft toch meer dan jij. the Nu hoor muziek van Duo X met In Gedachten zie ik het kerkje weer. En daarvoor Bob Benny met Waar en Wanneer. En de volgende plaat is Je Bent Niet Hip. Is een single uit 1967. Van niemand minder dan Patricia Pai. Toen ze nog jong was. Ze was toen 17 jaar oud. En werd toen aangeduid met uh, Alleen Patricia. Heb ik u volgens mij vorige week ook verteld. Je Bent Niet Hip is een cover van uh, Ein Neues Spiel, Ein Neues Glück. Dat in Duitsland in 1967. 17e plaats in 18 weken haalde in de Duitse hitparade. Zangeres was toen de Zweedse uh, Siw Mavkwi. Arrangeur was uh, Wim Jongbloed, toen ook bekend van de Cats. En de muziekproducent John Moring Hij heeft onder de naam Otto Maske. Nederlandse tekst geschreven. En Patricia Pai bracht het nummer in 1982 opnieuw uit. Twee keer is hij dus uitgebracht. En uh, het eerste jaar stond, uh, als dat zou kunnen op de B-kant, tijdens de tweede release met Wat moet ik doen? Alleen het eerste jaar van verschenen bereikte de single de hitlijsten. En hoort er nu Patricia Pai met Je bent niet hip. Je bent niet hip, je bent niet plot...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 Zandvoerder, Zandvoort met Mario Zandvoort Ik, ik, ik weer gepakt, de deurnussen, daarom ik rijd reizen, zo, zo zonder licht. Mama roept hem te de tribu, bapun al, wie, wie, wie ik van moord beticht. Ik laat die ververheugd, vergissing, op onder rechters moeten daarbij in. Mama motte het, de tegendag, door mijn leren was aan, tien jaar om een bieën. E ze zeggen dat ik gieken in de de een dode, dode, een ben. Ze zeggen dat ik giek en de de dode, dode, een dondeler ben. Ik weet niet wat ik doen zou, als ze zeggen dat ik ben. Da-da, da-da, da-da, da-da, ja. Ik dun-dun, dodoktoor, die zij, zij te dat de de de de de dolle dodelen me nu, gegelezen kunnen me een munt of draaien, ga. al die munt, die me munt of draai, ze zus me tegen maar, wauw, me me me mum me mum mum mum mum mum ga. En ze zeggen dat ik kik in de de de de de de de en de de de de de een Ze zeggen dat ik in de de de de en de Ik weet niet wat ik doen zou, als ze ze zeggen dat ik ben. Ach, ach, mogen gezond zijn. Ik moest die p p Dat ze dat De p p en dat hij de doop dee deed. Die ze zei, maar nog. Om maar no. tegen dat hij de de de, de gedaan ge ge was. Die fatsoen. Door tegen ke, ke, ke Kom die kleine zussen niet eerste de commune doen. Ze zeggen dat ik kieken in de deude, de de, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de niet de ik de zal de dode, zeggen. dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de dode, de de de te keuk van de novel, de is schoen. Ik ging de lulule, lulule luitenant vertellen hoe dat zat. Je weet je net de tutorplut door een gaat En ze zeggen dat je kieken in de de een doddelair bent. Ze zeggen dat je in de een doddelair bent. Ik weet niet wat ik doen zou, als ze ze zeggen dat ik ik ben. De dad, de dad, de dad, de dad, de Er graas een paard, wie ze wie bam bam. Niet hier van Holland aan het Art. wie ze wie ze bam bam. Maar ik heb wel gelukkig zaai, een hielen op mijn piesjes baai. Hier en daarom reed als wie ze wie bam bam. Wie is alle luider van het spel? Wat hem zei, jouw papa doe geen mee. Is die een weer niet vuile knapper? Nee, dat is morgen op een dapper. Wat hem er is, die hem vertelt om mij. Alleen verhoord om daar te haaien. Ort. Wisse, wisse, wisse, bam, bam. Maar ik heb wel gelijk zaai. Een hele noot met biertjes paaien. Hier en daar en reep aan steen. Wisse, wisse, wisse, wisse, bam, bam. Vind dat varsje naar een varm, Ja, maar toch, mijn Katie. Wat is er onder masker maske on? Jij nog nooit in de klopje Moet die dan in alle show niet werken? Nee, dat is niks te vervaren. Zit dat biedje dan weer een complex? Ja, die denkt alleen om seks. beschikbaar gesteld. De muziek is beschikbaar gesteld door uh, Kort Draaier. Die heeft me hele bak met platen gegeven. Echt hele oude vinylplaten. En uh, ja, die zijn dan weer op mp3 gezet. En op cd. Zodat wij ze hier voor u kunnen draaien. Bedankt natuurlijk Kort Draaier, er hartelijk voor. Want we zijn er heel erg blij mee. En deze week kreeg ik een bak met uh, vrijwel alleen maar Belgische of Vlaamse artiesten. En ja, het is Nederlands dus uh, ja, dan kunnen we dat natuurlijk gewoon draaien. Nu horen trouwens uh, zojuist de Strangers met Vader Grijze Baard en daarvoor Ellie Speets met De Dodelaar. En de volgende artiest is uh, Joke Bas met die smalle Maxi Frak. Hoort nu hier op CFM Zandvoort? De Zandvoort uit Zandvoort. Die is smalle Maxi Frak is een patatenzak. zak. Mee groeit op klein je zin. Die is smalle Maxi Frak is het moderne. Dus ik word Je Je le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 Ik ben zo verliefd na iedere dans met jou, ik ben zo verliefd na iedere zoen van jou.